Gebeurt. Volgens de projectontwikkelaar kost de planvorming van het gebied meer tijd dan verwacht. De Utrechtse wethouder van ruimtelijke ordening zegt dat de bouw van de winkels en appartementen stevige vertraging heeft opgelopen. Het is nu onduidelijk wanneer de Vinexwijk een centrum krijgt. Een jaar geleden werd ook de bouw van de Bellen van Zuidertoren in Leidse Rijn afgeblazen. Dat moest met 262 meter de hoogste toren van Utrecht worden. Het weer vannacht opklaring en wolkenvelden. Later vannacht vooral in het noorden kans op een bui. Minima lopen uiteen van plus 2 in de kustgebieden tot min 1 in het binnenland. En in het oosten kan het plaatselijk glad worden. Overdag wisselen bewolkt met buien. Dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Just don't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 Jou zingen, dan heb ik een mooie stem. En door de stilte stierfallen. vallen, lijk ik opeens. Atrem jouw batterij van suffe vrienden, maakte mijn reden. hip. En als jij jezelf wegcijfert, krijg ik een ego-trip. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuker en interessant naast jou.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 Slimme mensen, sleve mensen, fijne mensen. Mensen. Mensen. mensen, maar ik blijf de leukste.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 Now so many miles of Did you know that love could be a shield, yeah Alegría hou cosa buena, aan ¡Eh, de hand. Makarena, Macarena, je lichaam aan de hand. Makarena, de hand. Makarena, hou je lichaam aan de hand. Makarena,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 La alegría cosa buena baila tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena ay tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas baila tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena ay sí Tom, Tom. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is al Megens met het NOS-journaal. De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over een jongen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. Bij de instelling wordt Brandon, een jongen van 18, al drie jaar dagelijks aan de muur geketend. Ook is hij in die tijd nooit buiten geweest. Zo bleek gisteren uit een reportage in een tv-programma uitgesproken. Volgens de instelling is een situatie zo ernstig dat er geen alternatief is. De inspectie voor de gezondheidszorg sluit zich daarbij aan. Die noemt de behandeling gezien de ernst en complexiteit van de situatie zorgvuldig en verantwoord. Het spoeddebat is aangevraagd door de PvdA. Wanneer het wordt gehouden is nog niet duidelijk. Door de overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië zijn tot nu toe al meer dan 700 mensen omgekomen...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 De verwachting is dat de regen nog dagen aanhoudt. Ruud Gullit wordt trainer in Tsjetsjenië, de oud-international